schuine streep i streepje ask. Goedemiddag en welkom. Dit is de podcast van het Bartemees Vragenuur. En het is uh, 10 augustus deze reis. Um, we gaan weer leuke dingen doen. Toch kijken of we hem een beetje uh, op tijd kunnen houden. Dat flexietoetsenbord wat net ter sprake kwam is ook heel grappig. Daar wil ik het zeker nog even over hebben. Uh, eerst komen de vragen uit i uh, e ask. Vervolgens uh, is Tom bij de iPhone shop geweest in Amsterdam, daar wil hij graag wat over vertellen. Ik wil graag wat kwijt over e-downloader. Nee, sorry, ik doe het verkeerde volgorde. Tom die begint eerst met een stukje listrecorder, wat we de vorige keer blijven liggen. Dan ga ik een verhaaltje doen over e-downloader, om echt bestanden op je iPhone te zetten. Dan komt Tom met een Apple Store verhaal, dan kom ik met een verhaaltje over Dropbox. Daar hebben we het alles een klein beetje over gehad, maar hebben we nog nooit alles ervan op een rijtje gezet. En vervolgens komen dingen uit de chat en dan zijn we weer helemaal rond. Zijn er nog dingen die nu tevoren gezegd moeten worden, dan geef ik even de mic vrij en dan pak ik hem zo weer terug. Ja, uh, naar aanleiding van een vraag van jou, Dirk, van de week ga ik het nog even hebben ook over iTunes en afspeellijsten. Oké, okay, hartstikke mooi. Daar ben ik ook nog even mee aan het spelen geweest. Dat uh, komt altijd, uh, altijd wel uit. Oké, okay, de vragen... Uh, oh, ik zet even de microfoon vast. Ik had alleen een vraag van Beth Wester gezien over uh, Skype. Had jij nog andere tegengekomen Tom? Ja, Ruud had een vraag over uh, uh, Podcaster. Oh, die heb ik dan niet gezien. Uh, dat is dom van mijn kant. Uh, kun jij die afhandelen of uh, moeten we dat uitzoeken en daar uh, later terugkomen? Uh, ik kijk even in de mail. Goed, dan. Goed, dan ga ik beginnen met het verhaal van, van Skype. Uh, Bert schreef dat als uh, je aan het skypen bent en er gebeurt wat met telefoon of, uh, of een wekker ofzo, dat die Skype verbindingen daar gewoon botweg uitvliegen. En ja, helaas, hij heeft gewoon gelijk. En er is volgens mij ook helemaal niks aan in te stellen of te doen. Dus zodra er een ding gebeurt wat Apple belangrijker vindt dan uh, een programma als Skype, en dat zal misschien wel gauw zo zijn, eh... Uh, wat een dialoogvenster uh, oproept. Of met, met andere dingen te maken heeft. Dan zal Skype gewoon stoppen. Dus Bert, het spijt me. Je, je hebt helemaal gelijk. En op zich is het natuurlijk wel hartstikke jammer. Want je hebt dan gewoon niet de tijd om even tegen je Skype partner te zeggen. Van uh, stop want ik krijg een belletje er tussendoor. Even kijken of Tom uh, dat mailtje gevonden heeft. Nee, ik heb hem nog niet. Maar het ging erover of je met uh, podcaster alleen dingen uit uh, de, de, de iTunes uh, shop kon halen. Of ook andere dingen. Maar ik ben nog even aan het zoeken. En, ja, ik heb zoveel mappen dat ik niet meer weet waar die... Ik heb hem vanochtend nog gezien. Nee, daar ging het ook inderdaad over. Dat was zijn vraag. Of, de, of je met podcaster ook uh, gewoon op het net uh, andere dingen kon downloaden. Dan alleen uh, afhankelijk te zijn van uh, iTunes. Dat was, daar ging het om. Voor zover, voor zover ik weet hoort podcast echt bij iTunes. Maar er zijn absoluut veel andere apps... waaronder volgens mij ook... Uh, TuneIn Radio... waar je gewoon vrije urls in kunt stoppen. Of uh, bijvoorbeeld het programma e-downloader... E waar we het straks even over gaan hebben... daar kun je ook gewoon podcasts mee downloaden. Dus daar zijn mogelijkheden genoeg. Maar ik dacht dat podcasts zich beperkt tot... Um, podcast in iTunes... Maar ik zal hem ophalen en dan uh, gaan we daar gewoon naar kijken. Uh, Tom, ga jij verder met het stukje liftrecorder wat nog was blijven liggen? Ja, nog even nog een vraag van Ruud over Wikipenion. Uh, hij schrijft dat uh, als je de volgende keer opstart... Uh, gezochte items van de vorige keer blijven staan. En of daar iets aan te doen is. Uh, hij komt terug met het laatste scherm wat... Uh, Wat je gehad hebt. Ik pak hem er even bij. Ik ben er toevallig vanmiddag aan bezig geweest. 35%, 25%, tekens. Domo, Domo water. 25. Hij moet nog wel in de. Dat dacht ik. Dat is de laatste die... Dat is, de, dat is Den Dolder geweest. De, de bekknop is niet grijs. Ik zet wel even mijn hims uit. dat vind ik zo irritant. Als ik de bekknop dubbeltik. Dan ga ik gewoon naar het vorige resultaat toe. Daarnaast zit een voorwoord knop. Die is momenteel grijs. Dus dat betekent dat ik geen dingen meer vooruit kan. En het werkt in feite net als altijd links en altijd rechts in Internet Explorer. Als ik nu back ga... Wordt back, wordt grijs. En dat betekent dat ik op het eerste zoekresultaat ben. En dat is toevallig in dit, in dit geval ook Den Dolder. Uh, als je meer historische dingen wil zien... Dan kun je naar bladwijzers, die zit rechtsbovenin. Ik zal hem iets harder zetten, denk ik. Zo. Die bladwijzers heeft twee tapjes: een tabblad boekmarks en een tb history. En dat history die, die geeft gewoon per dag aan wanneer je daar geweest bent. Bijvoorbeeld. Nou, Als ik dat wil lezen, kan ik hem dubbeltikken. Dus op die manier kun je een beetje navigeren door die, art door die artikelen heen. Ik hoop dat dat voldoende antwoord is. En anders moeten we het even toelichten. Als hij er is natuurlijk. Nee, ik zie hem niet in het rijtje staan. Uh, Oké, okay, Tom... Dan kun je verder met uh, list recorder. Of de hooit De afspeellijsten, wat jij uh, het liefst eerst doet. Uh, we beginnen eerst maar even met Listrecorder. Ik hoor mezelf wel heel erg hard, dus daar moet ik even iets aan doen hier. Uh, ja, Het ging vorige week mis. Er is een nieuwe update van, uh, van List Recorder. Uh, de belangrijkste veranderingen zijn uh, vooral de vertaling. Uh, maar ik moet eerst even mezelf uh, een uh, strafpunt geven. Ik heb vorige week in de chat geroepen dat uh, het helaas met listrecorder ook niet mogelijk is om memo's in te voegen. Nou, dat is het dus wel. En hieruit blijkt maar weer hoe zinnig het kan zijn om handleidingen te lezen. Ik ben iemand die uh, daar geen geduld voor heeft, dus eigenlijk altijd meteen begint. En uh, ja, dat heeft dus nadelen. Je ziet dingen over het hoofd. En uh, dus, ik denk dat ik mezelf maar eens tot de orde moet roepen en voortaan gewoon eerst eens even rustig in een handleiding moet gaan kijken. De grap is namelijk dat um, in List Recorder, de naam zegt het al, werk je met lijsten. Je kunt voor, voor van alles een lijst aanmaken. Je kunt natuurlijk keihard als je List Recorder start, gewoon alles in het uh, uh, thuisscherm zetten. En dat is in principe ook een lijst, maar um, je kunt er zelf ook lijsten maken. Ik ga dat even proberen nu. Omroep map, sociaal map. Opnemen. Map. Opnemen. Ik ga er even vanuit dat het hard genoeg is. Een ietsje harder. Vocital, vocal, list recorder. Ik start nu list recorder. List recorder. List recorder uitgangspunt. Koptekst. Uitgangspunt heet hij. Wezig, knop. Ontvanghulp, knop. Instellingen. Lijstcommando's. Knop. Ik ga nu even, een, uh, ik ga eerst even naar boven. Voer het op aangevinkt. Knop. Um, List recorder uitgangspunt. Koptekst. Wezig. Knop. 1. Oké, okay, als het goed is moet het uit... Hier hoor je dus een, een, een uh, hij speelt meteen af uh, waar je op terecht komt. Dat kun je instellen. Uh, in de instellingen kun je aangeven hoe lang dat moet. Um, en als je 0 seconden ingeeft, dan speelt hij het hele uh, stuk af. Ontvang hulp. Knop. Instellingen. Maar ik ga nu even naar. Lijstcommando's. Lijstcommando's? Attentie. Lijstcommando's. Invoegen. Sorteren. Knop. lees item, details. Doe datum rapport. Venster voor uitwisselen. Exporteer lijst. Annuleren. Knop. Oh, wacht even. Sorry. Le sorteren. Invoegen. Invoegen. Attentie. Invoegen. Lege lijst. Knop. Ik ga een lege lijst invoegen. Attentie. Title of journalist. Lijst 120.810 3.15. Annuleren. Knop. Oké, okay, hij 600, maakt het. Naam van. Bewerkbaar. Die wist ik even. Lijst en ik maak ervan boodschappen. B-O-O-D-S-C-H-A-P-P-E-N. -B -B zit een beetje moeilijk te tikken hier. Annuleren. Oké. Okay. Oké. Okay. Oké, okay, als het goed is. Eén. Lijst. Boodschappen. Ik heb nu lijst boodschappen. Die komt bovenin te staan. En dat was ook mijn punt de vorige keer. Alles wat je nieuw doet, komt bovenin te staan. Maar... Dat heeft te maken met de sortering die je kiest. Ik ga dus nu even deze lijst in. Boodschappen. Lijstcommando's. Knop. En ik ga nu even naar... Instellingen. Knop. Lijstcommando's. Knop. Attentie. Lijstcommando's. Invoegen. Sorteren. Knop. Sorteren. Attentie. En nu zeg Sorteren. ik... Aanmaakdatum. Doe datum. Knop. Titel. Knop. Ik zal even mijn spraak wat zachter, wat langzamer zetten. Jongens, dat realiseer ik me nu pas. Taal. Volume. Spreeksnelheid. 25% okay. aangevinkt. Knop. Handmatige volgorde, pijl omhoog. Knop. Handmatige volgorde, die ga ik nu nemen. Boodschappen, lijstcommando. Ik heb nu een lijst, een, een lijst met die je boodschappen 8, 8, 8, 8, 9, heeft, maar er staat 5, nog niks in. Boodschappen, wijzig, knop. Lege lijst. Je hoort ook dat het een lege lijst is. Nu kun je snel te werk gaan omdat links onderin de opnameknop is. Neem nieuw item op, knop. Ik dubbeltik hem. Pauze, knop. Boodschap 1. Boodschap 1. Nee, ik heb hem ingesproken. Um, je kunt dan met dubbel tikken uh, de, de opname stoppen. En dan kom je in het scherm dat bij de opname hoort. En daar kun je een titel opgeven en een te doen datum. Want je kunt er ook als soort herinneringen gebruiken. Maar als je, uh, die, zoals de Engelsen zo mooi zeiden, de scrub beweging maakt. Dus even... Uh, heen en weer vegen met twee vingers, links, rechts, links of in een Z-vorm, maar dat hoeft niet, je kan echt gewoon scrubben. Dan kom je weer meteen in je hoofdscherm terug, dus je kunt op die manier een snelle opname maken. Neem nieuw item op, 1. Boodschap. En hij staat er dus al keurig achter, ik doe dat dus nu nog een keer. Neem nieuw item op, knop. Pauze, knop. Boodschap nummer 2. Bo Boodschap, Boodschap, Boodschap nummer 1. Boodschap nummer 2. En nu doen we het volgende. Die nemen we nog één op. Pauze. Boodschap nummer 5. Boodschap in geschreven. De Deze 1. 1. Boodschap 1. 2. Boodschap nummer 2. Boodschap nummer 5. 2. Boodschap nummer 2. Nu ga ik achter boodschap nummer 2 staan. En je hoort de derde was boodschap nummer 5. Ik sta dus nu. De focus staat dus nu op boodschap nummer 2. Neem nieuw item op. Knop. Pauze. Knop. Boodschap nummer 3. 3. Boodschap in. Bo bezig. En als het goed is, in. boodschap 1. 2. Boodschap nummer 2. 3. Boodschap nummer 3. Nu hoort, hij is dus keurig ingevoegd. Um, wat ik dus niet wist, is dat je de sorteervolgorde van een bepaalde lijst. ...zo moet zetten zoals jij dat wil hebben. En als je dat dus handmatig doet... ...dan kun je dus keurig op de plek waar je uh, staat een, een, een nieuwe memo invoegen. Je kunt ook items verplaatsen, maar dat is uh, nogal ingewikkeld. Uh, ik vind dat zelf niet echt intuïtief. En ik, uh, mocht daar belangstelling voor zijn, dan ga ik daar een volgende keer nog op terugkomen. Oké, okay, uh, dit was even wat uh, uh, list recorder betreft. Uh, ik geef de microfoon weer even vrij. Hartstikke mooi. Ik had ook mijn gelezen, het hebben Tom, dat je ook opnames kunt uh, uh, uitbreiden, of, of, of was dat al zo? Dat je een stukken voor of achter dezelfde opname kunt zetten. En dat verplaatsen, is dat gewoon met dubbeltikken vasthouden en slepen of hoe, uh, hoe werkt dat ongeveer? Nee, dat is vrij ingewikkeld. Dat moet in twee stappen. Wat het toevoegen aan opnames betreft heb ik dat nog niet kunnen vinden. Ik ben inmiddels dus inderdaad in de Engelstalige handleiding gedoken. En, en wordt daar dus inderdaad al wel wat wijzer van... maar ik zal dan nog meer tijd aan moeten besteden om het echt helemaal te doorgronden. Uh, er zijn verschillende methodes om dingen te doen... omdat deze niet specifiek voor ons gemaakt is. Dus je kunt ook als, uh, als goed zien en hem goed gebruiken. En dan zijn de bewegingen weer wat anders... want je kunt bijvoorbeeld op verschillende manieren een item checken... gewoon door dubbel te tikken... maar je kunt een item, als je in het hoofdscherm uh, bent en je tikt dubbel... dan gaat hij uh, uh, open... En als je hem alleen maar wil checken, dan tik je hem en dan hou je hem vast en dan sleep je hem als het ware naar rechts. En dan hoor je uh, uh, uh, Neil Lewis roepen, checked, met die prachtige stem van hem. Dus uh, er zijn verschillende methodes om dingen te doen. Oké, okay, maar dat is op zich wel interessant om het even kruid te zoeken als je wil. Oké, okay, dan pak ik de mic en pak ik Dropbox. Ik neem aan dat het concept van Dropbox wel bekend is. Je hebt een uh, centrale server waar documenten op staan. En op allerlei platforms is een applicatie of een stuk software of uh, een, een browsermogelijkheid mogelijkheid om over die documenten te beschikken. Nou, zo heb je dat ook een iPhone app voor Dropbox. En die wordt door velen gebruikt om uh, documenten te synchroniseren met pc's. De Dropbox app gaan we starten. Dropbox-tab, dat is het opslagtabblad. Dus daar heb je een uh, mappenstructuur waar je bestanden in kunt laten komen. Favorites, dat zijn um, bestanden die altijd offline staan. Die staan dus echt fysiek op je iPhone. En hoeft, van de Dropbox-bestanden hoeft dat niet. Dat komen ze op een gegeven moment wel. Maar... Um, Versus is daar gewoon een, een snelle koppeling naar, maar die, die moeten altijd op je iPhone staan. Upload, dat zijn de, nou dat zegt het, de bestanden die geüpload worden. Settings, dan 4 van 4. Settings. Dan gaan we eerst maar even kijken wat er allemaal instelbaar is. Ik doe hem dubbel tikken ga van bovenaf naar de koptekst. VLVI settings context. 15er settings en Ik veeg naar rechts. Turn-off turn camera upload, dus dat is dat je foto's snel kunt maken en die in je Dropbox gooien. Account. Je account, e <.nl> nou dat is wat je e-mail en je wachtwoord is. Of Gb. Ik heb 2,5 gig en heb 33, zoveel procent van gebruikt. Daar kun je het account upgraden tot 50 gig als je dat wil. Of misschien nog wel veel verder, dat weet ik niet. Nou, nu komen de echte settings. Denk ik. Je kunt er een soort um, pincode ophangen. Dus dat je, die moet intypen als je de app opent. De Dropbox helpt dan wordt wat uitgelegd over hoe zij denken dat het zou moeten werken. De versie van de app. Tell friends about Dropbox. Nou, dat is Tel Friends. Send feedback. Send feedback. Terms of service. Terms of service. Voor Dropbox. Daarmee zeg je dat je de iPhone niet meer wil gebruiken in deze Dropbox. En dat is ook de enige manier om hem in andere Dropbox te gebruiken. Je kunt hem niet in Dropbox, nou, twee Dropboxen tegelijk gebruiken. Dropbox, dan van vier. En dan ben je weer bij de Dropbox-tab... Van 4. Um, het plaatsen van documenten in de Dropbox, dat kan dus of doordat je bijvoorbeeld op een pc iets in de Dropbox map gooit, dan komt het hier automatisch terecht. Maar het kan ook omdat je in je mail een bestandje dubbeltikt en vasthoudt. En dan heb je openen met en daar staat Dropbox ook bij. En dan kom, krijg je een bestandsstructuur. Die begint bij de Dropbox-map. Ik ga even die Dropbox. Dan, van Dropbox. Nou. Dropbox context. Edit. Je hebt een Edit-knop. Daarmee kun je bestanden. Edit. Ik doe hem dubbeltikken. Dat is een map aftest. test, Audio. Schip. en daarmee kun je dus mappen. Uh, verwijderen of eventueel verschuiven. Dropbox, is Netsel. Krap. Netsel. Krap. Netsel. Krap. Als je. Is Audio De map derk bijvoorbeeld dubbeltikt. Heb ik daar weer een map deze. Die dubbeltik gaat hij hopelijk op. gaat hij openen kennis binnen wat hij mee is dus nu heb ik, heb ik een bestand open dan komen er andere tabbladen onderin te staan en wil te weten share Add to Favorites en Export. Dat share ding is wel grappig, vind ik. Als ik die dubbel tik, komt, komt er een dialoogvenster. Die geeft mij de mogelijkheden om een de link te e-mailen. En copy link to clipboard. En cancel. De copy link to clipboard uh, hebben ze. Nou, ik denk een paar weken geleden hebben ze die veranderd. Vroeger, als je een, een link naar het clipboard kopieerde en die in een e-mail zette en die verstuurde en iemand dubbeltikt de, de link, of je zet een link op Twitter en iemand dubbeltikt die link, dan kreeg je meteen het bestand. dat bestand. Dat doen ze nu niet meer. Nu kom je eerst in een, een soort uh, internetpagina van Dropbox zelf terecht. En... Dan moet je de download link dubbeltikken en dan valt er een soort menuetje open met een linkje direct download of add it to your Dropbox. En als je dan direct download dubbeltikt, dan um, komt dat goed. Ik denk dat dat voor Supernova mogelijk lastig is, met George doet hij het wel, heb ik gezien. Als ik hier Add to Favorites kies, dan komt hij in het Dropbox scherm in het Favorites tabblad. Bij Export. Die doe ik tikken. Kan ik hem naar Pages exporteren of naar, een, uh, naar alles in feite wat zich aangemeld heeft om dit documenttype aan te kunnen. Die downloader kent hem ook. En dit is weer dat beroemde lijstje waar maar 10 dingen in mogen staan. En als je er meer installeert hier het kunnen, dan komen ze er gewoon niet bij. Nou, we gaan straks de e-downloader doen. Dus ik zal hem naar e-downloader exporteren. Dan komen we, straks, komen we straks denk ik wel tegen. Terug naar de Dropbox, want ik zit nu uiteraard in e, e downloader, die tik ik dubbel. Hier ...uit dat document. Dan waren hier geen tabbladen meer. Dan kom ik in die mappenstructuur. Ik doe het upload-stabblad open. Die geeft een... ...een add upload. Daarmee kun je uploads doen vanaf de fotolibrary... Ook je fotogalerie in recent. En wat ze daar een beetje bijzonder doen, dan moet ik even naar mijn mail toe. Dat is het kiezen van een locatie. kijken of ik hier nog iets met een bijlage heb staan mogelijk ...dat lukt nu even niet, sorry. Um, ik zal het proberen te beschrijven dan. Als je een document wil uploaden vanuit je mail... ...dan um, geeft hij een voorbeeld directe en een naam van het document... ...en als je steeds dingen naar dezelfde map wil bewaren... ...is dat het snelste om direct op die save-knop te tikken. Wil je van map wisselen, dan moet je de naam van die map tikken. ...en kom je dus in zo'nzelfde bladerstructuur waar ik net ook in zat... Met Dropbox en waar je test had en Dirk en Daisy. Um, en als je in een bepaalde map bent, bijvoorbeeld in Dirk. Dan heb je daar de mogelijkheid Create Folder. Of uh, Take Folder uit mijn hoofd gezegd. En dan moet je dus die Take Folder kiezen. Dan komt die weer terug in het vorige scherm. Met een documentnaam, een map daaronder en een save daarboven. En als je dan de save doet, dan komt die in um, het goede op de goede plek te staan waar je heen gebrouwd bent. En dat doen ze dus iets alternatiever... ...als dat ze dat eerst uh, deden. Ik ga weer even terug naar mijn... ...tropboxje. Ja, moet ik hebben... ...waren de, tap, de tapjes van uh, uh, Dropbox. Ik zal ongetwijfeld een aantal details van Dropbox niet kennen... ...en mogelijk zijn er uh, heel erg veel aanvullingen. Ik vind de stabiliteit van Dropbox een stuk beter geworden dan, dan dat die eerst was. Eerst vloog hij er wel eens een keer uit of wilde die, uh, bestanden niet, oh, wilde die bestanden niet opslaan. Ik vind dat het nu stabiel en goed draait. En uh, wat mij betreft is het nog steeds een aanrader... Qua veiligheid uh, weet ik niet of je daar nou alles uh, je ziel en zaligheid neer moet zetten. Uh, nog niet zo gek lang geleden is er een uh, artikel geweest dat er uh, Dropbox-e-mailadressen gelekt waren en eventueel passwords. En of er nou wel of niet in Dropbox ingebroken was, was een beetje onduidelijk. Maar dat geldt natuurlijk eigenlijk voor alle clouddiensten. Dus dat is uh, dus natuurlijk die maatschappijen die dit doen, Dropbox of Apple of werk van wie, alles aangelegen om. Uh, die cloud zo, zo veilig mogelijk te houden. Maar ja, omdat een username en wachtwoord voor nodig hebt. en mensen geen sterke wachtwoorden kiezen. zijn die dingen natuurlijk gewoon kraakbaar. Oké, okay, ik geef de mic vrij. Nou, nou, nou, nou. Ik geef de mic vrij voor vragen. Oké, okay, er waren geen vragen, dat verbaast me eigenlijk ook niet. Misschien had iedereen wel zoiets van, nou, ah, dit is wel een heel erg flauw item of zo. Maar ik, nou, dat weet ik niet. Ik vind het zelf een uh, geweldig programma. Uh, Tom, ben jij klaar en uitgestoeid met de iPhone voor Lotte? Ja, dus ik kan uh, nu eventueel verder met uh, de afspeellijsten. Dat lijkt me helemaal prima. Ga je gang. Oké, okay, de afspeellijsten. Um, we hebben het al uh, vaker gehad over uh, uh, de manier waarop je... ...met muziek aan de gang gaan in iTunes. En uh, wat ik zelf nogal vervelend vond... ...was dat alles in je bibliotheek komt te staan... ...onder elkaar in één lange lijst. Uh, als je je hele muziekbibliotheek uh, invoert... ...dan staan daar misschien wel duizenden nummers in... ...en dat kun je verder dan niet echt... ...hallo, dat kun je dan niet echt sorteren. Um, Waar ik dus eigenlijk altijd naar zocht was van is er dan toch niet de mogelijkheid om een soort structuur aan te brengen binnen iTunes. Zodat je uh, toch een beetje, een, nou ja inderdaad een structuur kunt krijgen. Dan denk je meteen aan de afspeellijsten. Uh, de makkelijkste manier om daarmee om te gaan is dat je een nieuwe afspeellijst maakt. Daar hebben we het al eens eerder over gehad en dat je gewoon nummers vanuit die hele lange lijst binnen je bibliotheek kopieert naar een afspeellijst. Uh, Dirk had van de week een vraag daar weer over. En die liet het woord slimme afspeellijst vallen. En toen had ik zoiets van daar moeten we eens even naar gaan kijken. Nou dat heb ik gedaan. En daar zitten een paar hele leuke dingen in. Ik ben er vanmorgen mee gestart. En um, er kan waarschijnlijk nog veel meer dan dat ik uh, gezien heb. Ik zal even iTunes starten. Ik heb iTunes zelf op Nederlands gezet. Uh, alleen uh, mijn... Um, Windows en mijn JAWS zijn Engels, dus er zullen wat, wat rare dingen te horen zijn. Ik heb aardig wat muziek toegevoegd aan mijn bibliotheek. En wat ik nu bijvoorbeeld wil doen, is een lijst maken van alle Beatle-nummers. Zodat ik die op mijn iPhone ook niet tussen alle andere nummers uh, zie staan. Wat ik dan doe, is ik open het menu bestand. bestand. Ik peil naar beneden naar nieuwe slimme afspeellijst. Daar is een sneltoets voor, dat hoor je zo. Nu nieuwe afspeellijst, nieuwe afspeellijst afspeellijstmap, nieuwe slimme afspeellijst. CTRL plus Alt plus N. Control Alt Nico. Oké. Okay. De, de -down. Slimme afspeellijst dialoog. E ik. ga eventjes. Hij landt op een editveld, dus ik ga even naar -boog. Boog. Boog. boven. Aan de volgende regel voldoen. Amuleerde button. Op button. de volgende regel voldoen. Checkbox. Het eerste wat je tegenkomt is een checkbox. Die zegt aan de volgende regel voldoen. Ik zal even mijn microfoon uh, ...op de koorstand zetten, oftewel rondom gevoelig. Zo, dan horen jullie uh, mijn uh, computer ook wat beter, hoop ik. Even kijken of dit allemaal goed is. Ja. Dit is gecheckt, dus aan de volgende regel voldoen en dan geef ik een regel. Kombo-box, box, artiest 10 op 43. Die vind je in het uh, volgende. Je hoort al dat zijn 43 mogelijkheden. Waaraan, uh, het criterium waar op grond je, waarvan je een, een lijst wil maken, ik heb nu even artiest. Kombo-box box, bevat 1 op 6. Bevat en dan kun je hier ook nog kiezen, bevat niet. Bevat niet. Is. Is, is, niet, is niet, ja. Dus dat is, is uh, zo'n soort wel niet. Van, uh, je wil bijvoorbeeld uh, niet de Beatles in die afspeellijst hebben. Ik roep maar wat. Nou, ik wil nu wel een afspeellijst van de Beatles hebben. Dus ik laat hem staan op bevat. Het volgende is een adult edit veld. Ik tik in Beatles. En voorlopig doe ik even niet meer... Kom, dotbox, kom, dotbox, bok, bok, artiest. Aan de volgende regel annuleren we het opnutten. Dus ik ga naar de OK-knop. OK naam afspeellijst, dialog. Geef een naam. Nu geeft hij een naam, die vult hij al in, Beatles. Ik laat dat gebeuren. Bron Beatles Linge afspeellijst. En nu ga ik op de Enter-toets drukken. Uh, want dan gaat die, zou die moeten gaan afspelen. Kijk of dat gebeurt. Keurig. Met pijl rechts kan ik dus uh, het volgende nummer kiezen. Nou, voor de. Voor de kenners onder jullie heeft hij, ja, ja, heeft hij uh, de uh, CD Abbey Road gevonden. Dit is dus één manier om. Uh, ik kan even kijken hoeveel nummers hij gevonden heeft. Dan ga ik even snel doorheen tabben. Lees meer, lees meer, lees meer, lees meer, lippen stopkolom. Beatles lip, nieuwe afspeellijst, shuffelen, putten. Alles herhalen, de illustratie toon 282 nummers. Hij heeft 282 nummers gevonden en uh, die hele afspeellijst duurt 12,8 uur. En is 1,47 gigabyte, oké. Okay. Alles shuffle, nieuwe afspeellijst, beatles list, binnen muzikale sociaal netwerk, punt maak, lees. Bronnetreview beatles, slinge afspeellijst, Ik gooi hem even ik weg. Bronnetreview muziek. Ik ga nu nog iets anders doen. Ik ga een ander criterium kiezen. ...menu, nieuwe, nieuwe, nieuwe slinge afspeellijst, liaving, menis, slinge afspeellijst, dialoog. edit, combo box, bevat, één of zes, combo box, artiest. ik ga op genre, dus ik tik genre. Genre, combo box, bevat, één of zes, edit, en ik kies Sol. En ik ga terug naar de OK-knop. OK en de volgende annuleren we het opbutten. Namens de lijst dialoog. Geef een naam. Is Sol. Ik ga kijken of er iets in die lijst staat. Het blijft lang stil. Ah. En hier hebben we. Uh, van de Soul Brothers. Of hoe heet het ook alweer? De Blues Brothers uit de film uh, Aretha Franklin. Nou, hij heeft dus wat nummers gevonden die aan het criterium voldoen. Uh, ik ga laat nog even een paar dingen zien voordat ik de microfoon weer vrijgeef. Ik gooi hem meteen weg, gewoon die op de delete toets de drukken. Review, visit, ik ga vast, dus lijst, weer een nieuwe lijst maken. Ik ga nog even wat verder toevoegen. toevoegen. Je kan dus verschillende criteria toevoegen, Groepen, groeperen, Beperk beperken tot. Ik heb het nu niet gecheckt, maar daaronder krijg je dan een. Uh, als ik dit wel doe, beperken tot. It. Ik dit 25? Dan krijg ik uh, 25, dat is een getal, dat staat eronder. En hieronder komt waarop je dan wil beperken: Box. onderdelen. 25. Onderdelen, dat kunnen dus nummers zijn: GB. GB, het aantal gigabyte. stel je voor: je hebt maar een, een iPod van, uh, ik noem maar wat, 2 gigabyte. En je wil daar een, een Soul-afspeellijst uh, in hebben. Dan kun je zeggen: van hij mag niet langer zijn dan 2 gigabyte. GB. Uh, mb, ook altijd handig uur, uur. Minuten. en minuten dus dat zijn onder andere criteria die je allemaal kunt meegeven het bij het maken of top, willekeurig. Eén dit. Uh, willekeurig album, album. Artiest. artiest genre, genre. Naam. dit is dus op grond waarvan je de, de lijst die gemaakt wordt ook nog een keer wil indelen wil je alle nummers die op hetzelfde album uh, staan allemaal bij elkaar hebben of wil je willekeurig of wat dan ook ja, nou, je kunt dus behoorlijk lekker spelen met deze lijst. Um, alleen, er is één ding, en dat is heel erg belangrijk. Um, dat is namelijk dat jouw mp3 of jouw muziekbestanden goed gelabeld moeten zijn. Goed getagd noemen we dat dan, maar take is gewoon een label. Aan een mp3 bestand of een ander gecomprimeerd bestand kun je allerlei informatie meegeven. Er um, zijn heel veel dingen, artiest. Uh, Album, uh, tracknummer, uh, noem maar op, alles wat met dat muziekstuk te maken heeft kun je meegeven. En deze slimme afspeellijst maakt natuurlijk gebruik van die informatie. Ik uh, heb bijvoorbeeld gekeken, ik geloof dat ik, als ik me goed herinner dat hij toen ik net de afspeellijst Beatles maakte, dat hij 282 nummers had toegevoegd. Als ik ga kijken in mijn map Beatles staan daar veel meer nummers in. Dus dat betekent dat niet al mijn albums daar goed gelabeld zijn of goed getagd. Zodat uh, de slimme afspeellijst uh, uh, ze mist. Uh, er zijn verschillende programma's waarmee je dat kan doen. Het programma waar ik uh, het meest tevreden over ben heet MP3 Tank. En volgens mij kan die ook zelfs nog automatisch via het internet via FreeDB of CDDB. Dat zijn van die CD databases zelf de, de nummers tekenen als je dat nodig vindt met alle benodigde informatie. Maar mocht iemand anders nog een beter programma weten, dan hoor ik dat graag. Um, nou, ik denk dat dit zo ongeveer wel mijn verhaaltje is over de slimme afspeellijsten. Ik ben in ieder geval heel blij mee dat ik dit gevonden heb. Dan moet ik even gauw terug naar... Partimeus muting rondwindels interpartimeus meting rond moderator. Oké, okay, ik geef de microfoon weer vrij. Dat is een uh, mooi verhaal. Uh, en dat taggen, kun je dat ook binnen iTunes doen? Of doet iTunes daar niet aan, Tom? Nou, dan moet ik je op die vraag moet ik je het antwoord even schuldig blijven. Ik heb dat nog nooit in, uh, uh, gezien. Ik weet wel dat hij dus uh, de albumart kan ophalen. Maar misschien heeft Nancy hier een antwoord op. Nee, dat heeft Nancy niet. Want volgens mij is het net uit de roem gevallen. Maar die komt dan straks wel weer terug. Ik heb nog één stukje om daaraan toe te voegen. Ik had... Uh, ik had een cliënt, of een cursist eigenlijk, waar, uh, die had een heleboel mappen op zijn pc staan en die wilde een afspeellijst mappen in iTunes hebben. Um, je kunt uiteraard via ctrl-o of Bestand toevoegen alles aan de grote lijst muziek toevoegen en daar komen ze dan onderaan te staan. En ze dan nog een keer selecteren en daarna een afspeellijst doen. Uh, wat ook mag, dat is het volgende. We hadden iTunes opengezet en de Windows Verkenner opengezet. Toen kwamen we op, kwamen we op een map uh, Rock bijvoorbeeld in de Windows Verkenner. Daar geef je F2 om de map te wijzigen. Dan geef je Ctrl-A, Ctrl-C om te selecteren en naar het clipboard te brengen. Dan geef je Escape. Dan gaat dat wijziging weer dicht. Dan gaan we met Alt-Tap... Naar iTunes toe. Uh, daar geef je ctrl N van Nico om een nieuwe afspeellijst aan te maken. Nou dan komt de vraag hoe de ding moet heten. Dan geef je ctrl V. Daarmee haal je dus de naam van de afspeellijst van het clipboard. Je tapt door naar oké. OK en geeft enter. Dan zegt hij dat hij op een andere afspeellijst staat dan dat hij eigenlijk staat. Maar als je daar een keer pijltje op en neer geeft. Eerst naar boven dan naar beneden. Dan kom je toch op de nieuwe ...gemaakte afspeellijst. Daar kun je vervolgens met tab door tabben naar lijst. Hoe vaak je moet tabben, dat is erg afhankelijk van wat de instellingen van iTunes zijn... ...en wat voor een andere troep die er allemaal tussen zit. Ja, je tapt doet het wel een beetje lang binnen iTunes... ...maar je tapt door naar de naam van de lijst met lijst erachter. Tenminste, we hebben dat met NVDA gedaan. Dan geef je al tab, dan kom je dus terug in je verkenner... ...op de naam van de map... Dan geef je ctrl-c. Daarmee kopieer je de naam van de map plus de inhoud naar het klembord. Je geeft al tab je komt in die lijst van iTunes en geeft ctrl-v. Daarmee vul je dus rechtstreeks een afspeellijst. En dit proces kun je natuurlijk honderd uh, keer herhalen voor andere mappen. En dan wordt die muziek en achter je grote muziekbibliotheek neergezet. En ook direct in een apart afspeellijst. Dus dat scheelt je dan een hoop uh, gemarkeerd. Als je die dingen via ctrl-o erin doet. Dus het mag met ctrl-c en ctrl-v mag het ook. Zowel de mapnaam kun je daarmee kopiëren als de inhoud van de map. Nog andere vragen, opmerkingen? Kijk, hier worden we dan ook blij van. Dit is mooi. Uh, als je dit met JAWS doet dan, uh, en je tapt, dan kom je bij, uh, in de naam, de, bij de naam van de lijst ook. Zoals jij zei met de NVDA en dan zegt uh, JAWS 0 items omdat die lijst op dat moment nog leeg is. Oké, okay, dan gaan we verder met het volgende verhaal. Helaas overigens is de deze speler update nog niet uit, anders hadden we die uiteraard graag besproken. Die zal dan volgende week wel komen, hoop ik. Dan gaan we daar weer eens even naar kijken of ze dat behoorlijk hebben gedaan. De e-downloader. Voor de e-downloader heb ik een link nodig. Daarvoor ga ik naar mijn mail. Die was er niet. wel, geloof ik. Die mail jongt ook maar aan. Ik had Dirk in het zoekveld gezet. Dat was een berichtje van Nancy dat er podcasts geplaatst waren. En ik wil een van die podcasts in mijn download map fysiek op mijn iPhone gaan zetten. Dus dan zoek ik een link op. Ja. de link geloof ik wel. Ik doe hem dubbeltikken met de laatste tik vasthouden. Moet ik dat wel goed doen. Httb Httb 6007. Httb /a Httb /a open. Ik veeg naar rechts. Ik kan hem openen. Dan komt hij dus direct in Safari en gaat die podcast meteen afspelen. En ik kan hem kopiëren naar het prikbord. Dat heb ik nu gedaan. Ik ga naar de app En ga naar die downloader Die doe ik dubbeltikken. En die link laat ik even op het prikbord staan. Die heb ik straks nodig. Hij heeft een uh, internetbrowser tab. Dus daarmee kun je gewoon surfen op het internet. Een download tab. En dat zijn de tabs, de dingen die aan het downloaden zijn volgens mij. File stap, nou daar hoop ik dat aantekeningen bestand wat we net geëxporteerd hebben vanuit Dropbox tegen te komen. Oh. Een settings stap en een about stap, nou daar heb ik eerst nog niet in gekeken, dus die doen we dan eerst even. Nou, dat zijn de gebruikelijke dingen. Het raten in de App Store en het geven van feedback. Ik ga even het Settings tabblad in. Gek is dat als ik een nieuwe app vind en hij heeft een Settings tabblad. Ga ik al eerst in dat Settings tabblad kijken. te loeren wat daar te doen is. Ik veeg naar rechts. Auto Play Next Video. Dus dat hij dan... ...automatisch de, vorige, de volgende video gaat spelen. En ze hebben hier een standard switch knop. Dat is gewoon een, een selectievakje. Alleen die zullen ze wel zelf gebouwd hebben of zo Maar hij is gelukkig wel toegankelijk. Ik vreugd verder naar rechts. Hier heb je ook weer een passcode lock. Dus dat je een pincode kunt hangen om het programma te openen. Die staat uit. Dat is de pagina die gebruikt wordt als je de e-downloader browser opent. De search engine, die is Google. Die kun je stellen op Google, Alta Vista en Bing. Dacht ik. ik kan even kijken. Ik doe een dubbeltekken. Yahoo en Bing kun je daar dus instellen. Nou, dat sloop ik al. Settings. Nou, settings. Dus ik moet er even naar rechts toe vegen. ik bij de... Search engine ben. Identify browser as. mobile Safari. As, mobile Safari. Uh, iedere internetbrowser, dus Internet Explorer, um, Firefox, Safari... ...heeft zijn eigen handtekening. En sommige sites dus, lopen gewoon beter met bepaalde browsers... Ik vind het eigenlijk uh, te gek voor woorden dat dat op het huidige internet nog nodig is. Maar je kunt dit immers als een mobiele safari zich laten gedragen. Of als Firefox 4.0 of iets dergelijks. Ik vind het een beetje een soort van instellingen eerlijk gezegd. Clear History, dat spreekt voor zich. Clear Cookies, dat is ook wel handig. Backup Data... Als je deze uitlaat, wordt je niet gebackupt in een uh, iTunes-backup. Dus is het eerste keer dat ik dit bij een app zie trouwens. En ik kom nu bij de browser-tab. Ik ga nu door naar de downloader-tab. Down Downloads. Ik doe hem dubbeltikken. kijk wat hier te beleven is. Ik heb een linksboven in een add-knop en een action-knop. Uh, die action-knop is kort. Daar kan ik een clear doen, dus om de download te stoppen. Dat is het enige wat ik hier kan. Opzaam. Nu ga ik een download toevoegen. Dat zit linksbovenin. Ik doe dat dubbeltikken. Dan wil hij een downloadlink hebben. In de folder files komt hij te staan. Dus je kunt daar wat intypen. Ik haal hem nu van het clipboard af. Dus dan draai ik de rotor naar wijzig. Oh, was ik al? Veeg naar beneden naar plak. Dat is geluk, meer geluk dan wijsheid. Ik doe hem dubbeltikken. En hij doet daar de podcast neerzetten. Ik doe hem dubbeltikken. Gereed. En ik dacht dat hij ook een keurig. Dus hij staat met 256. 246 KBPS staat hier rond te downloaden dat gaat eigenlijk best heel hard um, en als de download klaar is komt die bij files te staan, want daar hadden we hem neergezet en dan is het volgende tabblad ik ga dit nu niet afwachten tot die deze download overigens, want dat zal wel iets te lang duren denk ik MP3 megabyte of megabyte megabyte zij loopt eigenlijk gewoon als tierlier en dat kan dus ook gewoon op je iPhone. Nou, dit was globaal het verhaal over e-downloader. Ik geef de mic vrij voor vragen of andere toevoegingen. Kees, ik heb een vraag, maar het gaat hier niet over. Ik, uh, ik hoor het straks wel. Oké, okay, bewaar we hier dan maar voor vragen uit de chat als je wil, Kees. Tom, jij had nog een verhaal wat jij graag kwijt wilde over de App Store... Ik zou zeggen wat mij betreft, ga je gang. Ja, dat kan wel. Maar aan de andere kant had jij zoiets van ik wil het uh, een beetje bij tijd uh, hebben vandaag. En het is nu alweer vier uur. En uh, dat was eigenlijk is meer als, als uh, uh, hoe noem je dat, als aardigheidje bedoeld voor het geval wij tijd over hebben. Dus uh, nu het vier uur geweest is, heb ik zoiets van uh, laten we maar naar de vragen uit de chat gaan. Oké, okay, dat is prima. Uh, zijn de vragen? Ja, Kees riep net wat. En er zijn ongetwijfeld misschien nog wel andere ook. Ik wil alleen maar weten of jullie die uh, navigatie al behandeld hebben. Want ik ben er een tijdje tussenuit geweest. Nee, hebben we nog niet behandeld. En ik denk wel dat die aanstaande zijn. Want uh, als ik denk wat er in de voice chat gaat komen, dat zullen natuurlijk wel... Uh, apps zijn en nieuwe dingen die in iOS 6 komen dat komt natuurlijk aan bod en uiteraard een iPhone 5 als die uit mocht komen uh, maar voor de rest zullen we ons toch steeds meer gaan richten op, op echte toepassingen dus daar zal navigatie zeker uh, deel van uitmaken nog andere vragen of dingen ik heb een opmerking over de app Flexi als je de app Flexi hebt gedownload, dat is dus een gratis appje. En je bent er even mee aan het spelen, dan vraagt hij of je de full version wil kopen, Astrid. 11,99 euro. Ja, het is een vrij dure app en hij is momenteel nog niet in het Nederlands. Ik had een podcast gehoord van Henk Abma laatst een stukje. En ik moet zeggen, op zich het idee van Flexi vond ik wel heel grappig. Ja. Het, het idee is wel grappig, maar ja, goed. Ja, uh, echt helemaal uitproberen is natuurlijk ja, als je tenzij je dus volledige Engelse tekst wil tikken, maar ja, nou ik ik heb er wat mee zitten spelen, maar het is inderdaad ja, een beetje gokken en dat ding dat gokt dan een beetje van wat je wat het zou kunnen zijn en als jij vindt dat het dat niet moet zijn, dan moet je weer gaan vegen en uh, het, het idee is aardig, maar wel wow. Uh, ...voor die prijs, nee. Uh, als die denk ik... Uh, ...kijk, nu die alleen in het Engels is... ...is dat voor ons niet... ...tenminste wat, wat mij betreft niet interessant... ...maar mocht er een Nederlandse versie van komen... ...ja, dan zou ik best wel eens kunnen gaan kijken... ...of dat... Uh, uh, ...sneller type dan... Uh, ...als ik gewoon exacte letters moet zoeken. Het hangt er gewoon vanaf hoe slim het ding is... ...en hoe zelflerend hij is. Kijk, als die iedere keer van Dirk... ...als hij daar dan drek van, van blijft maken... Ja, dan word ik niet blij. Maar als hij, als hij drie keer Dirk getypt heeft gezien. Zoiets heeft van nou, laten we dan Dirk maar gewoon in de alternatieven meenemen. Ja, dan word ik daar wel weer heel vrolijk van. Nou, we zullen het even afwachten Derek of er een uh, Nederlandse versie komt. Want die, uh, die zul je in de praktijk meer gebruiken. En dan uh, kunnen we wat beter uh, bekijken wat hij wel en niet onthoudt. En of het inderdaad uh, in de praktijk iets toevoegt. Ik zal hem zeker review en kopen op het moment dat er een Nederlandse versie voor is. Dus daar kun je rustig op wachten. Uh, wat ik ook nog even wilde melden: uh, ik heb een Google-groep aangemaakt. Er was wat discussies in de fora over het uh, gebruik van CaptchaS. Dat geeft toch vaak wel een, uh, een probleem. Uh, er is een methode bij Firefox dat een bepaalde versie met een bepaalde add-on dat via WebVision kan. Het is mij niet duidelijk of dat ook voor de nieuwe Firefox-versie geldt. En natuurlijk, niet iedereen gebruikt Firefox. Dus ik heb een Google-groep gemaakt. Die heet Kijk Even AUB. K-I-J-K-E-V-E-N-A-U-B aan elkaar. At googlegroups.com. G-O-G-L-E-G-R-O-U-P-S.com. Waar je lid van kunt worden. En waar ik hoop dat een heleboel ziende mensen ook lid van worden. Ik heb hem vanmorgen op Twitter gegooid en ik zag dat het al een aantal keren geretweet werd. Dus mogelijk gaan we daar wel een aantal mensen krijgen. Er staan er nu een stuk of zes op al uh, sinds vandaag. Ik weet natuurlijk dus niet wat daar aan blind of slechtziende is of wat daar aan ziende is. Het idee is heel simpel. Uh, maak een printscreen van je captcha scherm. Vul, Doe dat voordat je allerlei persoonlijke info invult. Uh, gooi dat ding op de lijst... ...en iemand die ziet... ...die neemt even de moeite om die captcha... ...in tekens over te tikken en ook op de lijst te gooien... ...en daarmee is die captcha afgehandeld. Aan het begin... ...als we nog niet heel veel ziende mensen hebben... ...kan het handig zijn om even een soort van... ...standby mailtje rond te sturen van... ...hallo, ik wil uh, een captcha gaan... Uh, ...doen... ...en dan in de hoop dat iemand antwoordt... ...ik ben wel even standby om dat ding voor jou te typen... ...dat je dan het formulier invult... ...de print erheen schiet en... ...op die manier een kapja oplost. Ik ben benieuwd of we... ...ik hoop honderd man te krijgen die gewoon kan zien. En dan moet je volgens mij overdag... ...redelijk snel kapjas opgelost kunnen krijgen. Ha, Dirk. Daar wil ik mooi bij aansluiten. Vorige keer hebben we het ook even gehad over de, de... ...hoe noem je dat? De toegankelijkheid van de appjes Om dat te testen en of er niet een testformulier... ...gemaakt kon worden... Nou, die heb ik gemaakt. Die is te vinden op Blink Magazine. Dus het lijkt me handig als jouw uh, idee ook op Blink Magazine komt. Um, daar vind je een testformulier. Dat kun je invullen. Het lijkt heel veel vragen, lijken heel veel vragen. Uh, degene die je uh, vereist zijn om in te vullen. Dat zijn er een stuk of vier. En niet zulke... Uh, het hoeft dus geen, er niet lang werk te zijn. Ze, laten we het zo zeggen. Dus, um, ik heb het ook getweet of getwitterd. En... Uh, het is geretweet, maar ik heb nog geen resultaten gezien, dus uh, vers, uh, ja, vertel het door. Um, dan heb ik ook nog iets anders te melden, maar misschien uh, moet ik even Dirk weer aan het woord laten. Kun je zo'n invullen even voordoen, uh, nu of eventueel een volgende keer? Dan weten mensen waar ze moeten kiezen en klikken. Ja, zoals Tom al zei, vandaag is het alweer laat, dus uh, laten we het zeker voor de volgende keer houden. Um, mag ik nog een tipje geven? Of... Uiteraard. Ik was vandaag toevallig bij het kruidvat. En daar zag ik een, um, uh, hoe heet dat ding? Een, uh, een batterijpack of een accupak. Ik weet niet hoe je het gaat noemen. Maar uh, die je kunt aansluiten op je iPod, iPhone. Uh, dat soort dingen meer. Uh, waar jullie het verleden keer ook al over hadden. Uh, dit is een Philips. En uh, die hecht zich vast aan de achterkant aan je iPod of iPhone en vervolgens heb je dus extra uh, een extra accu en die is uh, toen ik bij het kaartvat kwam kostte die 10 euro dus hij was afgeprijsd en ik zag dat hij op de website van Philips een adviesprijs had van uh, 60 euro dus het leek me dat. Advies... Dat is wel gaaf en is die zo geconstrueerd dat een ipod, iphone 3, 4, is die alleen voor de iphone of moet je een speciale versie voor ieder apparaat kopen? Nee, is voor alle versies, ook voor de iPod uh, Classic, iPod Nano. Dus hij past eigenlijk op alles waar uh, zo'n uh, connector op zit. Uh, en het leuke, ik vind het leuke eraan, is dat die connector zeg maar, weer een mini-USB-aansluiting uh, heeft. Die weer leidt naar een USB-aansluiting. En die USB-aansluiting kan ik natuurlijk op mijn computer aansluiten. Maar wat ik net heb gedaan is gewoon op een connector in de stroom, zeg maar. In de stroom, uh, in de compactdoos. En dan laat hij zich ook op. Dus dat vind ik wel handig, want ik heb ook Android dingen en die doen. Gewone USB aansluiting, dus nu hoef ik nog maar één tor mee te nemen. Dat vind ik zelf wel handig. Ja, het is gewoon heel erg raar dat Apple zich niet aan die standaard wil conformeren. En dat er schijnbaar niet een organisatie is die krachtig genoeg is, zodat zij nog steeds hun eigen platte stekkerstandaard kunnen doordrukken. Ik blijf dat vreemd vinden. Maar ik vind het wel een gaaf batterij trouwens. is heel erg veel. Uh, uh, ik ga helemaal niks over vrouwen en techniek zeggen. Uh, Oké, okay. nog andere dingen? Ik niet meer. Ik zag achter dit nog wel even een handje opstellen. Ja, ik wilde zeggen dat die... Uh, ah, dat ding van Xenos... Uh, dat die volgens mij op een iPad 3 niet goed werkt. En uh, dat zou kunnen om. Uh, sorry, iPad 3, neem me niet kwalijk. Uh, dat zou kunnen omdat die iPad 3 een beetje een ronde rand heeft. Ik weet niet of een iPad 2 een, een platte rand heeft. Maar uh, die, dat, dat wil gewoon echt niet lukken. Dat, uh, dat maakt geen, niet, niet genoeg contact. Ja, dat connectortje wat aan die batterij zit, is vrij kort. En dat sluit allemaal heel chic aan op een iPhone 3 of 4. Maar ik kan me dat voorstellen dat bij de iPad 2 die loopt in een aantal en is automatisch die connector natuurlijk wel vet naar achteren. Gaat dat niet, uh, niet goed komen? Ja, daar wil ik ook nog even op aansluiten. Want ik heb dus uh, inderdaad uh, afgelopen maandag heb ik proberen op te nemen uh, in de Apple-winkel in Amsterdam. Maar dat is ook voor een groot deel mislukt omdat. Um, ik had het hoesje van mijn iPhone er nog omheen zitten. En dan past die microfoon, dat gaat er ook niet echt helemaal in. Vanwege het randje van het hoesje onderaan. En die microfoon viel er dus ook vrij snel uit. En een groot deel van die opnames is dus ook mislukt. Dus het is een beetje hetzelfde wat jij dus aangeeft nu met die microfoon. Dat geldt dus, of met de batterij, dat geldt dus ook met externe microfoons. Grond, want dan is het gewoon uh, nep. Er staat bij Xenos uh, bij dat het ook voor de iPad is. Nou, dat klopt, dat zou dan absoluut niet kloppen. Als je bij de Xenos goedkoop iets koopt, dan is het meestal achterhaald. En de iPad 3 is dikker dan de iPad 2. Ja, klopt. En een iPad 1 die is geloof ik wel helemaal recht. Dat is dan uh, een iPhone 4. Dus die past gewoon wel. Nog iemand iets vrolijks voor de vrijdagmiddag. Ik had zelf nog wat, maar dat is me ontschoten. Misschien valt het me straks nog binnen, dus is nog een ander nog. Ik had nog iets over een hoesje, maar ik weet niet of ik dat al eens gemeld heb. Uh, er zijn van die, van die gekleurde hoesjes. Die koop je bij de, bij de iPhone-winkel. Uh, die heb je in diverse kleuren. Dat is een soort siliconen. En dat is dan zo'n zo pakketje. En dat is, geloof ik, iets van twee tientjes of zo. En het zijn allemaal verschillende. Ik geloof dat je dan twee of drie van die hoesjes hebt. Nadeel daarvan is, als je die dingen dan op die manier in je zak stopt, dan krijg je het er bijna niet uit. Of je trekt je halve voering mee. Een dergelijk hoesje is er ook. Maar dan in een, ja, wat is het, een soort propyleenachtig spul. Dan is die veel gladder. Maar ook veel goedkoper. Dan is een hoesje 5 euro. En je hebt ze in het zwart en je hebt ze in het wit. En uh, ja, dat, dat, die randjes zijn ook iets uh, dunner. Uh, zodat je dus wat makkelijker bij de uiterste... Icoontjes kunt, kunt komen omdat om, je dat niet opzij schuift dat je bij dat, bij dat rubber hoesje nog wel eens wel dat siliconen hoesje nog wel eens wel hebt en omdat die hoesjes ook veel gladder zijn gaan ze wat makkelijker in je zak en je trekt je voering er niet uit en als je ze op tafel legt schuift het ook niet maar ze zijn wel veel goedkoper dat is hartstikke mooi je ziet over de hele markt zien natuurlijk een, een hele reeks aan goedkopere producten uitkomen voor, voor iPhone want er was laatst ook weer een nieuw toetsenbordje uit Um, wat gewoon echt een stuk goedkoper was dan, dan de Apple spullen. Hoewel ik gezegd moet blijven en zijn dat die Apple spullen er wel echt heel erg gelikt uitzien. Ook de keyboards vind ik. Oké, okay, dankjewel. Ik wacht nog heel even of er nog uh, iets komt uit de chat. Zo niet, dan ga ik afsluiten. Het is inderdaad dik na vieren geweest. En we willen toch proberen om het een beetje richting een uur te houden en niet... Uh, ...richting een uur en drie kwartier te krijgen. Want dan zullen die podcasts ook zo verschrikkelijk lang. Het enige wat ik nog te melden had is dat je die dingen bij de HEMA koopt. Um, ik heb net in iPhone Club een nieuwe een app gezien, die heet Nationaal.nl... En uh, ik weet helemaal niet of dat handig is, maar uh, het is een app waarmee je niet alleen de publieke zenders een soort uitzending gemist hebt, maar ook uh, RTL 4, RTL 7 geloof ik, uh, SBS 6 en, uh, en, en Veronica of zoiets. Daar kun je dan ook uitzendingen van bekijken, maar dat is ietsje ingewikkelder uh, begrijp ik. Dan moet je eerst naar een, via de iPhone kun je dan naar een website en of je daar dan heel gemakkelijk kunt zoeken, dat uh, is me nog niet helemaal duidelijk. Maar misschien heeft iemand anders daar ook al iets over gezien. Oh, ik uh, zal even, uh, ik wilde alleen even weten van die iPad, was het iPad hoesjes of iPhone hoesjes? Uh, dat was het, sorry hoor Astrid. Nee, nee, het, was, het zijn hoesjes voor de iPhone. Ik heb uh, daar geen ervaring nog mee met die app Astrid, maar er is uh, als het om RTL gaat een, uh, een appje RTL gemist. En die is wel sowieso goed te doen. Het kost niks, dus uh, het is altijd uit te proberen. Ik kijk zelf eigenlijk eerlijk gezegd nooit naar de publieke omroep, maar ik dacht ik zal het hier toch even melden. Oké, okay, dan wil ik wat mij betreft afsluiten en uh, iedereen een heel prettig zonnig weekend wensen. Het wordt weer prachtig weer. En hopelijk zijn jullie er volgende week vrijdag weer bij. Uh, ik weet nog niet wat we gaan doen. Ik zal proberen het wat eerder te posten als deze week, want het was wel erg laat. Dus dat is mijn voornemen voor volgende week. Het wordt uh, wel wat lastiger om leuke onderwerpen te vinden. Er zijn natuurlijk altijd wel nieuwe apps die uitkomen. Maar wat ik al zei tegen Kees ook bijvoorbeeld van ja, we gaan op een gegeven moment dus gewoon navigatie dingen naast elkaar zetten. En Twitter dingen naast elkaar of uh, social media dingen naast elkaar zetten. Dus het zal wat specifieker gaan worden denk ik. En er zullen dus dan ook podcasts bij zijn die voor bepaalde personen domweg gewoon echt niet interessant zijn. Maar voor anderen juist wel weer heel leuk omdat die heel veel met navigatie doen of heel veel met social media doen bijvoorbeeld. Of heel veel met bestandsopslag doen, er dus zijn heel veel van die... ...bestandopslagachtige dingen... ...die allemaal hun voor- en nadelen hebben... ...om die een keer op een rijtje te zetten. Kortom, ik denk dat wij nog wel even... ...doorgaan met de podcast. Uh, en ik hoor ook niet binnen Bartimaeus... ...dat we dat uh, moeten gaan stoppen ofzo. Dus voorlopig uh, gaat dat goed... ...en gaan we gewoon door. En wat mij betreft bedankt voor jullie... ...medewerking en inbreng. Ja, Dirk, uh, jij ook een fijn weekend... ...en maak er wat moois van. En als laatste opmerking heb ik nog even... Uh, dat is met name voor Ruud misschien ook wel interessant. Dat in de app uh, audio, uh, nee, Denon Audio, dat er ook een podcast mogelijkheid in zit. En dan kun je de duvel in zijn oude moeder downloaden van waar je maar wilt. Oké, okay, hier bedankt voor. Een fijn weekend. En inderdaad, ik ga er zeker wat goeds van maken. Groeten.